Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij het Nationaal Monument voor de twee minuten stilte begonnen legden koningin Beatrix en prins Willem-Alexander een krans. In Culemborg riep de zoon van NSB-leider Ros van Tonningen tijdens de dode herdenking op tot verzoening. Hij was uitgenodigd door het plaatselijke herdenkingscomité. Grimbert Ros van Tonningen vroeg om begrip en barmhartigheid voor de kinderen van NSB'ers. Die worden volgens hem nog steeds door veel Nederlanders buitengesloten. President Obama heeft besloten dat de foto's van de omgebrachte Osama Bin Laden niet openbaar worden gemaakt. In een tv-interview zegt Obama dat de publicatie tot gewelddadige reacties zou kunnen leiden. Ook wil hij niet dat de foto's als propagandamateriaal worden gebruikt. Sinds de dood van Bin Laden afgelopen maandag is gediscussieerd over de vraag of de foto's gepubliceerd moeten worden. De ministers Gates en Clinton hadden president Obama geadviseerd de foto's niet te publiceren... Volgens hen geloven alleen extremisten dat Bin Laden nog leeft en die zouden zich toch niet door de foto's laten overtuigen. Op de A27 bij Nieuwendijk heeft de politie een vrachtwagen aangehouden met daarin 3000 kilo softdrugs. De drugs hebben een straatwaarde van ruim 10 miljoen euro. De politie hield de vrachtwagen aan na een tip en vond de drugs in de laadruimte. De 33-jarige chauffeur uit Maasluis werd aangehouden, maar is inmiddels weer vrij. In het noorden van Turkije is een politieman bij een aanslag omgekomen... Een ander raakte gewond. Onbekenden gooiden kort na een bezoek van premier Erdogan aan het gebied een granaat naar een politiebusje. Daarin zaten agenten die journalisten begeleidden na een verkiezingsbijeenkomst waar Erdogan sprak. De journalisten bleven bij de aanslag ongedeerd. De autoriteiten vermoeden dat Koerdische rebellen of linksextremisten achter de aanslag zitten. Het weer op de meeste plaatsen helder en vannacht in het binnenland lichte vorst. Morgen zonnig, maximaal van een graad of 17.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 Welkom bij Peaceful Radio, aflevering 722. We zijn dit programma begonnen met Spirit in Motions, uh, muziek voor Yoga, pilates, Tai Chi, Kwai Kong enzovoorts. Muziek voor muziek voor Body and Mind van Oriented Musics. Mijn naam is Benno Veugen en ik uh, ben verantwoordelijk voor deze twee uur nieuw muziek. En we gaan verder met uh, Asher Queen met Love is an Only Player. Veel luisterplezier voor dit eerste uur van Peaceful Radio. Thank you. You know, I'd like to say thank you. Thank you. Thank you. Yes, thank you. Thank, yous. thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You know, there comes time when one can only say thank you thank you thank you thank you ah. thank you thank you you know, thank you yes guess what can one say in this Relax nummer 4. Ja, een verzameling van uh, werkjes van het label Funningsmuziek. Allemaal uh, verzameld op een aantal uh, cd's die ze uit hebben gebracht. Op deze cd staan bijvoorbeeld uh, 15 werken van verschillende artiesten. Van verschillende cd's, maar natuurlijk allemaal in datzelfde thema. Goed, we gaan afsluiten dit eerste uur van Peaceful Radio, aflevering 727. Wat zeg ik? 722. 722 met Whispering Flame van Henning Flintholm, ook van Phoenix Muziek. En dan na het, uur, uh, na het nieuws ben ik natuurlijk weer bij terug voor nog een uurtje. Peaceful Radio, graag tot straks.